Drie uur. Dit is Radio 1. Renze Klammer en Jeroen Snel. Met alle demonstraties in Egypte zou je bijna vergeten... dat er ook tientallen kerken in de brand zijn gestoken. Dit en meer naar het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Europese Commissie heeft groen licht gegeven... voor de verkoop van afvalverwerkingsbedrijf AVR. Een Chinees consortium wil ruim 943 miljoen euro betalen voor het bedrijf. AVR is marktleider in Nederland... en is nu nog in handen van afvalverwerker Van Gansenwinkel. Volgens Brussel blijft er na de verkoop nog voldoende concurrentie over. AVR houdt zich vooral bezig met het winnen van energie uit afval. Van Gansenwinkel richt zich na de verkoop van AVR... helemaal op het ophalen en recyclen van afval.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 Zijn advocaat denkt dat de corruptiezaak snel van tafel kan zijn. Tweede proces wegens de moord op de demonstranten zou de oud-president niet in de cel hoeven afwachten. Overstromingen in het noordoosten en zuiden van China... hebben zo'n 100 mensen het leven gekost. Meer dan 800.000 mensen zijn geëvacueerd. Door hevige regenval zijn rivieren buiten hun oevers getreden. In het noorden, bij de grens met Rusland... moesten twee stuwdammen worden opengezet omdat ze dreigden te breken. Volgens het Chinese staatspersbureau... zijn het de ergste overstromingen in tientallen jaren.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 Het weer nog, in het oosten nog stevige buien, met hagel en onweer. In het zuiden en westen steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. Vanaf morgen droog en zonnig en 22 tot 27 graden. Wij gaan zometeen verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen. Daar is goed zicht dus essentieel.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 Radio 1 EO, dit is de dag. Renze Klamer en Jeroen Snel. Kritiek op het Westen vanuit Egypte. Het Westen neemt het op voor de moslimbroeders... maar verliest volgens veel gewone Egyptenaren uit het oog... wat voor club dat eigenlijk is. Want niet alleen op moslims wordt geschoten... ook voor christenen wordt het land steeds gevaarlijker. Ook hoort u dit half uur het laatste regionieuws uit Brabant... Oost-Nederland en Zeeland. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Hans Wap. En uw mening horen we heel graag via Twitter met hashtag DIDD... of op onze website ditistedag.nu. Jos Strengelt bij ons in de studio. Laten we eerst maar even naar het nieuws gaan wat we net hoorden. Mubarak komt snel vrij, althans dat beweert zijn, zijn advocaat. Die denkt dat dat wel snel gebeurt. Dat zal het leger niet op veel sympathie komen te staan. Nee, dat zou bijzonder slecht uitkomen, denk ik. Ja, hè? En, en waarom precies? Want dan... dan... Dan lijken, dan lijken zij een beetje sympathie te hebben voor de. Nou deze man. ja, dat, dat wekt inderdaad de indruk dat uh, het leger en Mubarak een en hetzelfde zijn. En uh, dat is ook het verwijt van de moslimbroederschap aan het leger. En aan de velen die zich nu tegen de moslimbroederschap keren. Dat ze eigenlijk gewoon een voortzetting van het oude regime van Mubarak zijn. En die indruk wekt je wel erg als je hem deze dagen gaat loslaten. Ja. Hoe ziet u dat zelf als inwoner van Egypte? Zijn we een beetje terug bij af? Ja, een beetje wel. Ik denk dat uh, de, de revolutie van twee jaar geleden. de opstand om democratie. Uh, uh, het is niet weg. Wat er, wat er nu is, is dat er in wezen uh, een poging wordt ondernomen... naar mijn indruk... om de, de begin, het begin van democratisering in wezen opnieuw te doen. Het is zo fout gelopen het afgelopen jaar... dat, dat een groot deel van de bevolking gezegd heeft... we moeten terug naar af... Maar dan wel weer op die koers van democratisering. En denkt u dat het leger ook diezelfde doelstellingen heeft... om weer een, uiteindelijk een verkiezing uh, te plannen? Ja, ik, ze hebben het wel beloofd. Ze hebben, toen ze Morsi aan de kant zetten... meteen aangekondigd dat ze een tijdspad hebben... om binnen een jaar verkiezingen voor een nieuwe president... en voor een nieuw parlement te hebben. En ik denk dat het wel het slechtste is wat ze zouden kunnen doen... als ze dat nu aan de laars zouden lappen. En ik denk dat ze het serieus van plan zijn. Want het leger is echt niet van plan om, om serieus zelf aan de macht te zijn. Nee. U bent uh, priester in Cairo bij een anglicaanse kerk... Uh, Koptische christenen, die kiezen veelal de kant van het leger. Snapt u die keuze? Ja, ja. De, kijk, de, de, Koptische, de, de christenen in Egypte... die zagen de afgelopen, het afgelopen jaar... toen Morsi en de moslimbroederschap aan de macht waren... welke kant het op ging. En toen er een, uh, een, een beweging van moslims kwam... die zei, we moeten, we moeten nieuwe verkiezingen hebben... toen hebben christenen zich daar volledig achtergesteld. Uh, en toen Morsi uiteindelijk hardhandig werd verwijderd... hebben ze dat buitengewoon, buitengewoon toegejuicht. En ze staan nog steeds pal achter die keus. Ja, ook als het leger, vele, vele oh, ja, toch, misschien wel moslimbroeders... maar toch ook broeders, hè? Egypte, landgenoten, ja, ja. vermoord. Ja, dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Ik merk wel onder veel christenen... dat ze daar op dit moment even weinig boodschappen hebben. Uh, en dat ze meer kijken naar de kwade kanten van de moslimbroederschap. En dat er kerken in brand zijn gegaan. En dat ze even niet zoveel aandacht hebben voor het feit... dat er wel duizend doden aan de andere kant zijn gevallen. Ja, u zegt ik, ik, ik heb daar geen sympathie voor, voor die houding. Maar ik kan me wel wat bij voorstellen, ja. ja. U zegt al kerken in de brand gestoken. Laten we even lu luisteren naar een overzicht met wat voorbeelden crisis in Egypt and a call for help from Christians. It's striking terror into the heart of Egypt's Christian community. An attack on Christians at Cairo's biggest church. By some counts, dozens of churches attacked. Completely black. The statues and the paintings are on the ground mostly. Angst for Gewalt auch in Cairo. The tinted glass, it is heartbreaking. Jong Strengel, wat vindt u, is, is er te weinig aandacht in, in West-Europa voor, voor deze, ja, bijna, je zou kunnen zeggen, vervolging van kopten? Ja, ik denk, ik denk dat er meer aandacht voor had kunnen zijn. Ik denk dat. Kijk, dit gebeurde een week geleden al. En, en het, het is misschien niet vreemd dat het een tijdje lang niet de volle aandacht had. Want de eerste aandacht gaat natuurlijk uit naar, naar het bloedbad wat plaatsvond. En het is mijn indruk dat nu het nieuws een beetje dunner wordt op dat gebied, dat nu de media beter zijn gaan kijken naar wat er verder aan de hand is. En nu zie je dus deze dagen dat het ook over de kerken gaat, ja. Ja, en de christenen kiezen misschien ook wel daarom de kanten uh, van het leger. Dus ook misschien een stukje veiligheid. Uh, nou, ze, ze hebben geen alternatief meer nou. Bij gebrek want, aan beter. Want als het leger nu niet de macht houdt en de moslimbroederschap zou terugkomen... dan hebben ze het gevoel dat ze helemaal het haasje zijn. Ja, dat is natuurlijk het alternatieve scenario... dat de moslimbroederschap de macht in handen krijgt. Wat, wat, wat zouden dan de gevolgen zijn? Ja, dat is niet te overzien. Ik denk dat dan uh, zowel in de samenleving als in de wetgeving... de zaak zo verslechtert voor, voor liberale moslims... en dat is de meerderheid van de moslims... en ook voor de kerken, heel specifiek, dat het niet mooi is. Hoe groot acht u de kans dat dat gebeurt? Bijna nul. Want de moslimbroederschap die is door 80 van de bevolking... echt ontzettend gehaat op dit moment. Het leger en de politie hebben de zaak enorm stevig in de hand... Kijk, wij, wij kijken ervan op dat er wel duizend doden zijn gevallen. Nou, ik kan u verzekeren dat er veel meer doden kunnen vallen... als het leger echt gaat ingrijpen. Ja. Dan is de zaak gauw gesmoord. En ik heb ook de indruk dat de broederschap daar op dit moment... ook wel zo bang voor is dat ze intussen behoorlijk aan het inbinden zijn. En veel mensen zijn gewoon naar, een, naar huis gegaan. Gelooft u zelf nog in de democratie in Egypte? Ja, ja. het zal niet heel snel gebeuren. Kijk, democratie is meer dan dat je, dat je verkiezingen houdt. Uh, het heeft ook te maken met je maatschappelijk uh, beleven en met instituties in de samenleving. En daar ontbreekt het aan in Egypte. En dat kan je mede op de konto schrijven van Mubarak. Want Mubarak en zijn voorgangers Sadat en daarvoor Nasser... die hebben alles gedaan om te voorkomen... dat er ook maar enige grassroots beweging serieus oppositie kon worden... Dus en daardoor... we, hebben, we hebben alleen maar de moslimbroederschap als oppositie op dit moment. Dus je hebt niet een middenpartij die Ieder tevreden zou kunnen houden. Dat is eigenlijk de erfenis van Mubarak. Ja, ja, dat, is, dat is de situatie. Er en... Zijn er geen initiatieven? nu. Om... Ja, natuurlijk. Er zijn veel initiatieven. Maar dat zijn dan keurige liberale heren in het nette pak. En die spreken de, de kleine elite van goed opgeleide Egyptenaren aan. Maar niet de brede massa van boeren die, die enthousiast raken... als je maar met de vlag van de islam gaat wapperen. Niet, niet een lokale partij die nu overwicht landelijk te gaan of iets? Nee, nee. Nee, dat is, er is echt heel weinig. Er is een National, National Salvation Front, uh, een soort middenbeweging kan je het noemen. Maar dat zijn dan uh, en daar zat Baradai bij, die er al uit is gezet. Uh, Hamadi, uh, mensen die, die toch niet het, de sympathie van grote massa's in de bevolking hebben. Wel in Cairo, en dat is ook een van de problemen in het land. Uh, de, het verzet tegen Morsi was echt een stedelijk verzet. Het is echt Cairo. Uh, het, op het platteland. Uh, mensen volgen hem gewoon. Nee, u Vandaag bent, wordt er uh, in de Tweede Kamer gesproken over, uh, over, over Egypte. Ja. Wat, is, wat zou de opstelling van Nederland moeten zijn, naar uw mening? Ja, goede vraag. Ik, ik, ik, ik hoor veel kritiek en op het leger en terecht. Hè, want er vallen veel doden, dat is niet goed. Maar ik zou vooral inzetten op uh, de, hun belofte van een tijdpad van democratisering. Hè, bind daar je voortgaande goede relatie met Egypte aan. En het goed behandelen van alle minderheden. En dat zijn echt alle minderheden, niet alleen kerken. Uh, maar, maar verbind daar dan je, je ontwikkelingshulp aan bijvoorbeeld... en ga dan niet zeggen, ja, we stoppen er nu mee ja, totdat dat het goed is. Ja, dat is de, de, dat vind de reactie ik zo, van Timmermans vrijdag. Uh, dat vond ik zo ongelooflijk onbehulpzaam. Want wat er gebeurt er? Egypte keert gewoon de rug toe naar Europa en Amerika als het geld stopt... en dan gaan ze naar Rusland en China... En de Arabische Hofstaten staan klaar met geld. Veel dus meer dan... dat is het domste wat je gaat doen: ja. de contracten nu opschorten en alles uh, stilleggen. Precies. U bent uh, priester in een Anglikaanse kerk daar uh, in Cairo. Dus niet altijd veilig, maar ook in de andere delen van het land. Uh, aan de telefoon hebben we Michael Faret. Uh, Michael, jij uh, vroeg een aantal jaar geleden als christen asiel aan Siwan in Nederland. Dat werd afgewezen je woont nu in je Alexand woning in Alexandrie. Uh, op ongeveer 200 kilometer afstand van Cairo. Kom jij het afgelopen weekend nog gewoon naar de kerk? Uh, nee, niet echt. Het is heel onveilig. Uh, Kerken zijn allemaal gesloten. Uh, de kerk die heel vlakbij mij is, uh, zitten drie tanks uh, ervoor. Uh, het is gesloten en als ze openen, openen ze rond zes uur s ochtends voor een uurtje of anderhalf uurtje en dat, dat is het. Oké, okay, want het beeld is vaak dat, hè, dat met name in Cairo de situatie zo gevaarlijk is, maar dat is dus ook in Alexandrie het geval. Eh... Uh, wat betreft de kerken, het is echt overal. Uh, overal in Egypte is, uh, is het heel moeilijk. Het is een heel moeilijke situatie. Um, Cairo en Alexandrië, misschien zijn kerken niet aangevallen omdat er een beetje beveiliging is. Maar uh, iets ietsjes dieper in Egypte uh, zijn er rond 60 kerken en kerkgebouwen aangevallen. Ik heb gehoord van een kerk die twee keer afgebrand is. Niet, niet eens één keer, maar twee keer. Ja, meneer, meneer Strengel, spreken landen als bijvoorbeeld de Verenigde Staten zich hier voldoende tegen uit? Nou, de wat, wat de Verenigde Staten ook zegt op dit moment... Egypte trekt er zich helemaal niets van aan. Want uh, de Verenigde Staten hebben in de optiek van Egypte... de afgelopen uh, weken zo'n bizar beleid gevoerd... waarbij, waarbij uh, beide partijen nu in Egypte menen... dat de Verenigde Staten achter de andere partij staat. Nou, dan heb je het goed verknald. Ja. Dus de sympathie op dit moment voor, voor de Verenigde Staten... is zeer, zeer gering in Egypte. Om maar een voorbeeld te noemen. De, de Tamorot-beweging, die kort geleden 30 miljoen handtekeningen ophaalde voor nieuwe verkiezingen, zodat Morsi aan de kant gezet kon worden. Diezelfde beweging is nu begonnen met een handtekeningenactie... om de, om de uh, ontwikkelingshulp van de Verenigde Staten in Europa gewoon op te schorten. Wij hoeven jullie niet meer, zeggen ze. Ze hebben trouwens ook gezegd... we willen de vrede met Israël opschorten. Om de zaak nog wat gecompliceerder te maken in Egypte. Ja, dus echt vooruitgang is niet in zicht op korte termijn? Het enige zicht, en dat is verschrikkelijk om te moeten zeggen... is dat het leger de zaak echt onder, in, de, in de hand houdt zonder altijd te bloed bloedvergieten. En dat er dan wat rust komt, zodat mensen weer kunnen gaan nadenken. U bent zelf op vakantie even geweest de afgelopen week in Frankrijk. Het zal niet echt een vakantie nee, zijn geweest, nee, denk dat ik. dat was uh, zwaar voor me. U, u moet, wanneer gaat u terug naar Egypte? Ik ga zaterdag terug. En ziet u daar naar uit? Ja, ja, oh, ja, ik vind het heerlijk om terug te gaan. Ja? ja? Ja. Ook in Cairo? Ook in Cairo. Bent u niet bang? Nee, geheel niet. Nee, ik, ik, ik woon en werk in een wijk waar het ook heel rustig is geweest de afgelopen weken. Nou, uw kerk staat ook in Cairo? De kerk staat zelfs naast het paleis van, uh, van de president. Dus uh, op een gebied waar de afgelopen maanden ook heel veel grote demonstraties zijn geweest. Hoe kan het dan dat u niet bang bent? Ja, nou in de eerste plaats omdat ik het niet als heel gevaarlijk inschat. Uh, als je daar wo ik woonde 25 jaar en heb je ook wel een beetje door hoe die samenleving in elkaar zit. Maar er worden toch allerlei kerken afgebrand? Waarom die van u dan niet? Ja, niet in Cairo. Niet in Cairo. Ik weet niet van één kerk in Cairo die in de hens is gegaan. Om, omdat de beveiliging daar groter is, het leger om de hoek is? Uh... Ja, ik denk, het, ik denk het. En wat ook een rol speelt... is dat Cairo als geheel echt ongelooflijk tegen die moslimbroederschap is. Dus ze hebben ook niet zo de sympathie van de lokale bevolking. En als ze, als ze na, rare dingen zouden uithalen op dat gebied... dan hebben ze, hebben ze heel wat mensen die, van, oh. die, die zich tegen ze gaan verzetten in de straten. Ja. Waar komen die demonstranten dan vandaan? Ja, er kwamen er heel veel van het platteland. Ze werden met bussen aangevoerd. Zo gaat dat. Als, als ik even een toekomstvoorspelling uh, mag vragen, dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Maar als, als u zou moeten schatten: democratie in Egypte, is dat een kwestie van twintig jaar of is het al dichterbij? Want het, het lijkt nu uh, ontzettend een, ver weg. Ik denk dat een vorm van democratie, een, een beweging en er naartoe al heel snel gaat beginnen. Maar een democratie zoals Nederland. Ik, pff, ik, ik vermoed dat uh, tegen de tijd dat Egypte dat soort democratie heeft, dat Nederland wel weer een heel ander systeem heeft. We gaan het zien. Calmosi, hoe luister jij naar zo'n uh, verhaal? Egypte, situatie. Um, ja, het is heel verdrietig. Het is een beetje jouw continent, hè? Ergens. Ja, Kaneroen, ja Egypte. West Afrika. Nou, ja. Ja. Ja. West-Afrika. Ja. Het is een beetje ver weg. Maar zou het je inspireren tot het maken van een nieuw nummer? Ja, alles inspireert. Verdriet van andere mensen, ja, helaas ook. Maar het is natuurlijk muziek. Um, Maak je zodat je anderen kan helpen om verdriet te verwerken of vreugde of tot rust te komen of wat dan ook. Het volgende nummer wat je gaat spelen heet Keep the Faith. Ja. Waar, waar gaat het over en qua inspiratie, hoe kwam je erop? Uh, ik ben een heel optimistisch iemand. En ik geloof in God en in Jezus Christus. Dus ja, de leidraad in mijn leven is gewoon sowieso... dat no matter what, you gotta keep the faith. Nooit opgeven. Oké, okay, we gaan uh, graag naar je luisteren. Tjam Rosie. Met yes. jornt en hopen op gitaar...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 Natjam, Rosie en gitarist Joorn ten hopen. Natjam, uh, wat is de eerste gelegenheid voor mensen om jouw live ergens te bewonderen? Uh, deze zaterdag Noordplein, Rotterdam, om half drie in mijn eigen stadje eigenlijk. Ja, eigen stadje, Roffa. Ja. Uh, Noord-Brijsfestival, ja, dat oh, moet dat ik wel het. bijzeggen. Okay. Niet zomaar ergens.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 In de zomermaanden, Spitswin, dit is de dag. Onze orde voor nieuws uit de regio. Vandaag doen we dat in Overijssel, Zeeland en Brabant. Te beginnen in Zwolle. studio RTV Oost. Mark Bakker, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, jouw provinciegenoten halen alles uit de kast om criminelen te bestrijden, hè? Ja, dat klopt. Het zijn burgers en ook uh, ja, uh, ondernemers... die dan uh, ja, de criminaliteit uh, te lijf willen gaan. Dan wat je bijvoorbeeld uh, ziet is uh, in de wijk uh, Venenslagen in reizen. De afgelopen maanden is er al meerdere keren ingebroken. Nou, dat vinden buurtwoners natuurlijk niet leuk. en Die hebben gedacht, van, ja, wat moeten we nou gaan doen? Die zijn door een uh, initiatief gekomen om een burgerwacht op te richten. Nou, die gaan dus ook om de buurt, s'avonds en ook s'nachts... Uh, ja, rondjes lopen in de wijk om uh, goed te kijken... Of er, niet, uh, of er mensen rondlopen die er niet thuis uh, horen... En uh, ze hebben ook borden geplaatst waarin de inbrekers worden gewezen... dat er dus een burgerwacht actief is. Nou, dat moet er dus als, als het goed is toeleiden dat er wat uh, minder inbraken zijn. Ja, en dan de ondernemers. Uh, bijvoorbeeld de houdster van een cafetaria in Almelo. Daar was uh, onlangs een uh, overval door twee uh, jonge mannen. Ze waren gewapend. En uh, deze ondernemer heeft uh, beelden uh, van beveiligingscamera's... via Facebook, verspreid dus op social media... Hmm. En op die manier konden de daders worden aangehouden. En dat ging in een razend tempo. Uh, die beelden had ze anderhalf uur nadat de uh, delict was gepleegd uh, al online gezet. En dat werd zo vaak doorgestuurd, dat werd zo vaak door mensen bekeken... dat het uiteindelijk heeft geleid dat iemand uh, de daders heeft herkend... heeft het doorgegeven aan de politie en zo konden ze worden aangehouden. En waren dat criminelen ook uit de regio of kwamen ze van verder... Ja, dat waren crimine ja, criminelen. Ja, ja. Uh, het waren jonge mannen ja. van begin uh, twintig. Uit, uh, uit Wierden en uit uh, Enschede. Ja, en de, de, de ondernemster heeft ook bewust deze be beelden dus op Facebook geplaatst. om, ze dus, uh, ja, om die daders dus uh, te pakken. En daar heeft ze absoluut geen spijt van. Ja, waarom niet? Ik bedoel, ze doen iets wat gewoon niet hoort. Uh, hoe eerder ze gevonden zijn, hoe beter. En niks geen privé uh, gebeuren. patsboom erop. En dat heeft dus wel uh, ja, het gevolg dat ze toch gepakt zijn. Nou, ik vind het een grote overwinning. Ja, een grote overwinning dus uh, voor haar. Dat dus door haar inzet deze daders dus ja. zijn gepakt. En dat privé gebeuren, dat uh, maakt haar allemaal niet zoveel uit. Hè? Dat mensen met uh, gezicht uh, en al op een uh, Facebook of andere internetpagina's terechtkomen. Is er nou niemand die dan uh, toch vraagtekens hierbij zet? Nou, je kunt er zeker wel vraagtekens bij zetten in die zin. Uh, het mag eigenlijk niet. Hè. Je mag niet zomaar beelden van een bewakingscamera, dus online zetten. En uh, je, je kunt daar in principe ook bezwaar tegen maken. Daar is ook een speciale organisatie uh, van een speciale stichting ja. voor. Een speciale bond die zich inzet voor uh, ja, mensen die een delict hebben gepleegd. En is dat nu al gebeurd bij jullie? Nou, er is nog helemaal geen aangifte van gedaan en weet je waarom niet? Uh, degene die dan aangifte moet doen, is ook degene die op die beelden staat. Dus dat zijn dus die daders. Ja. Nou, die zullen niet zomaar naar de politie gaan om uh, ja, aangifte te doen... van het feit dat ze dus uh, ja, online zijn... en dat ze dus heel erg duidelijk herkenbaar op internet staan. Maar nu ze gepakt zijn, kunnen de beelden er vanaf, toch? Ja, de beelden zijn er voor zover ik weet okay. al vanaf. Maar ja, wat je wel krijgt, uh, het waren in dit, geval, in dit geval ook foto's... die worden zo vaak doorgestuurd. Eenmaal op internet, het blijft nou ja, op internet. Dat, dus is zo. Dat, dat houdt er niet zomaar meer af. Mark Bakker, dankjewel, van RTV Oost. Gaan we door naar Martijn de Koning van de provinciaal Zeeuwse Courant. Goedemiddag, Martijn. Goedemiddag. Ja, het uh, dragen van klederdracht in uh, jouw provincie in Zeeland uh, is op z'n retour. Dat wisten we eigenlijk wel een beetje. Ja. Maar nu is het uh, ja, toch bekrachtigd door een onderzoek van jullie. Ja, inderdaad. Nou ja, uh, we hebben deskundigen gevraagd van uh, joh, hoeveel mensen zijn er nu nog? Uh, um, dat jullie weten dat uh, die klededrag dragen in het dagelijks leven. En dat blijkt uh, terug te zakken tot onder de 50. En aangezien dat allemaal heel oude mensen zijn kun je er gerust van uitgaan dat het nu echt binnen een paar jaar... Uh, de klededracht uh, uit het straatbeeld verdwenen v zal zijn. 50 mensen in de hele provincie? Ja, zoiets. Ja, ja. 40, oh. 50 uh, werd er geschat. Ja. Dat is wel heel weinig. Uh, toch wel jammer. Um, ja. Wanneer zijn ze nog wel uh, te zien? Of wanneer trekken toch iets meer mensen dan die klededracht aan? Of gebeurt dat echt nooit meer? Jawel hoor, je merkt dat uh, parallel aan de teruggang van het aantal mensen dat het uh, dagelijks nog aantrekt. Die mensen zitten van hun leeftijd ook vaak nog uh, binnen, bijvoorbeeld in zorgcentra. Dus die komen ook vaak al niet zoveel meer op straat. Maar parallel daaraan um, uh, komt wel het besef bij mensen die erfgoed willen behouden... dat er iets aan gedaan moet worden. En dan merk je dus dat um, het, het tonen van klededrag tijdens bijvoorbeeld folkloristische dagen, tijdens zomermarkten, en die zijn er in Zeeland nogal wat in, de, in dit seizoen, um, ja, dan zie je heel vaak groepjes mensen die um, ja, voor die dag nog, uh, ja. die klederdracht aantrekken. En je ziet ook dat de kennis Um, dat, dat er ook wordt geprobeerd om die, uh, om die te behouden. Dus dat zal wel blijven, hopelijk. Ja. dat Op die braderieën en hoogtijdagen. Uh, en zijn dat dan ook jongeren die uh, toch die klederdracht ook aantrekken... of is dat te lastig? Hallo? Martijn is er niet meer? Dat is jammer. Nou, een volgende keer praten we met hem verder. Studio uh, Omroep Brabant. Uh, Alice van der Pla de Plas, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, van jou horen we wel. Uh, een treurig uh, bericht uh, uit jouw provincie Brabant... Uh, dat het landelijk nieuws hadden, een familiedrama. Uh, daar is nu een vervolg op gekomen. Maar voordat je daarover praat... kan je dat bericht nog even voor ons uh, uit de doeken doen. Uh, van Wat is het, een jaar geleden? Het gebeurde eind april van eind april. dit jaar. Ja, in een heel klein dorpje, dat Reek heet. Dat ligt in Noordoost-Brabant. Er wonen zo'n 1600 mensen. En dat dorpje was eigenlijk in een enorme feeststemming. Er waren dorpsfeesten. Uh, en plotseling, uh, uit het niets eigenlijk, een gezinsdrama... waarbij de vader, de moeder doodstak. Uh, een van de kinderen, een jongetje van 12, uh, zwaar verwonden... die kwam in kritieke toestand in het ziekenhuis terecht. Dochtertje bleef ongedeerd. Uh, ja, in dat dorp kwam dat... Uh, uh, snoeihard aan natuurlijk. Ja, hoe is het nu met die kinderen een half jaar later? Uh, we hebben gisteren gesproken uh, met de pleegouders. Ze zijn ondergebracht bij een oom en tante. Het jongetje is, uh, godzijdank, weer uh, redelijk bovenop. Uh, uh, en ze gaan weer naar school. Dus uh, na omstandigheden gaat het hartstikke goed met ze. En het is zo dat het hele dorpreek uh, zich eigenlijk bekommert over deze kinderen, ja, dat klopt. Gisteren hebben ze een benefiet georganiseerd in REEK. Uh, speciaal voor deze twee kinderen. Voor gewoon wat extra geld voor als ze bijvoorbeeld later hun rijbewijs willen halen. Geld wat een beetje kan helpen, maar ook om deze twee kinderen een hart onder de riem te steken. En natuurlijk ook voor hun familie. Ja, Jullie waren erbij dit weekend en daar spraken jullie de pleegvader die vertelde hoe het inmiddels met de kinderen gaat. Is er niet. Nou, zullen we dan afsluiten, uh, Alice, met een uh, wat vrolijke bericht uit uh, jouw provincie? Ja. Mariahout. Ja, Mariahout. Ja, twee heren uit Mariahout hebben de langste brommer ter wereld gebouwd. Het is wat? Hoelang ja, het is, is die? wat. Hij is, even kijken, ik moet even op mijn papiertje kijken. 24 meter en 21 centimeter lang. En wat heb je daaraan? Uh, niet zoveel, want sturen kan die niet. Een bochtje nemen met zo'n lange brommer, dat uh, valt niet mee. Je kunt alleen maar rechtuit rijden. Maar ja, ze wilden de Engelsen een hak uh, zetten. Die hadden een brommer van 22 meter lang gebouwd. En uh, ja, in Maria Hout wilden ze dat record verbeteren. Dus ze hebben anderhalve maand eraan gebouwd. Hij kan niet sturen, geen bochtjes nemen, alleen maar rechtdoor. Het is ook een heel raar ding om te zien. Alice van der Plas, dankjewel vanuit uh, Son Studio Omroep Brabant. Het is tijd voor onze dichter bij de dag en dat is vandaag Hans Wab. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heb jij voor ons uh, hoofd? Ik heb het zwaarste onderwerp genomen, dat is Egypte. Okay. En daar, uh, het gaat als volgt. Er zijn verschillende manieren om Egypte te beleven. De een ligt met een drankje in de zon, ingesmeerd met factor 30. Een volgende vangt kogels op het Tahirplein... Een derde rooft de musea leeg. Een vierde vlucht het land uit. Een vijfde poetst versleten idealen op. Een zesde steekt een koptische kerk in brand. En een zevende gaat zijn broer begraven alvorens door te gaan met de revolutie. Het Westen adviseert de gekozen president vrij te laten. Het leger zegt dat zij de wil van het volk heeft gevolgd. Het volk is verdeeld en klaar om in het zadel te sterven. Welke pet de juiste is om op je hoofd te hebben... is zelfs na het tellen van de stemmen een open vraag. Die van de generaal of die van de democratie? Is pure chocola wel eerlijke chocola? Wie het weet, mag het zeggen. Bedankt, hans Wap jos Een mooi gedicht. Schitterend. Schitterend zelfs. Onder een, een glimlach beluisterd van hem. Het gedicht is straks na te lezen op onze website Dit Nu En daar kunt u ook de andere gesprekken van vandaag terugkijken en uw reacties of ideeën kwijt. Bedankt wel onze gasten van vandaag. Marleen Bart, Gert Hukker, Joris Lohman, Joris Strengholt en Tjan Rozi met haar muzikant. Radio 1 gaat straks verder met Ger Jochems. Villa VPRO. Ger, wat gaan jullie doen? Ja, wij praten met Saskia Stuiveling. Zij is president van de Rekenkamer. En ze is de eerste in de serie gesprekken eigenzinnige types die hun idee geven over de economie en hun oplossing voor de economische malaise. En in ons juristenpanel vragen wij ons af of de wijze waarop Nederland de levenslange gevangenisstraf uitvoert, of die niet strijdig is met het verdrag voor de rechten van de mens. Uh, dat zo in de villa. Dit is Radio 1.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 De 85-jarige Mubarak werd afgezet tijdens de revolutie van 2011. Hij is verwikkeld in twee rechtszaken. Eén wegens corruptie, de andere wegens betrokkenheid bij moord op betogers. De verkoop van afvalverwerkingsbedrijf AVR aan China... mag doorgaan van de Europese Commissie. De Chinees consortium wil bijna 950 miljoen euro betalen voor het bedrijf. AVR is marktleider in Nederland... en is nu nog in handen van afvalverwerker Van Ganzenwinkel. En in Winschoten is een deel van een dak van een Albert Heijn ingestort... na zware regenbui. Niemand raakte gewond. Het deel van het dak kwam terecht op de kassa's... en die supermarkt in Winschoten is voorlopig dicht. En dat zijn de hoofdpunten. Waar staat het stil op de weg? Dat horen van Kees Kwaks van de ANWB. Op de A28 Hogeveen richting Assen. Daar zijn werkzaamheden klevert 4 kilometer file op... vanaf de afrit Westerbork tot aan Assen-Zuid. En op de N306 Harderwijk richting Kampen voor Elburg. 3 kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Een monetair experiment midden in de crisis en midden in het financiële hart van Amsterdam. De Kunstreservebank. Hoe die werkt hoort u na vier uur. En dan ook nieuws en actueel commentaar over recht en onrecht in ons panel Schuld en Boete. Het thema deze week in het eerste halfuur van de Villa is... hoe komen we uit de economische crisis? Onafhankelijke denkers met waardevolle ideeën dien aan en We beginnen vandaag met Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer. Uw reacties zijn als altijd welkom via de site villavpro.nl. .no. Dit is tot half vijf Villa VPRO. De Griekse regering is van plan snoeihard op te treden tegen zwart werk. 40 procent van de werknemers draagt geen sociale premies af. En dat kostte de staat vorig jaar 6 miljard euro. Overtreders krijgen boetes van meer dan 10.000 om de oren. nrc correspondent Marloes de Koning, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel duizend ambtenaren gaan ze daarvoor aannemen om het allemaal te controleren? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik vrees uh, nul, want soms gaat de ambtenaren verminderen, ja. dus de controle zal uh, moeilijk worden. Dus die, die, flinke, die flinke opmerking van die minister van Sociale Zaken, heeft hij enige substantie? Heeft hij erbij gezegd hoe hij het gaat doen? Nee, vooralsnog uh, niet, hoewel ze wel heel druk zijn met de belastingdienst uh, herorganiseren. Dus uh, mensen meer inzetten waar het nuttig is en minder op plekken waar ze arbitraire besluiten kunnen nemen... over wie wel of geen belasting betaalt. Dus wellicht is het een teken dat ze um, op een vrij fundamentele manier... over het nadenken zijn. Dat zou best kunnen. Ja. Dus het gaat nu over de werknemers. Uh, heb je ook iets gehoord over of werkgevers ook aangepakt worden? Uh, nou ja, je kan bij de tweede... Um, als je de tweede keer betrapt wordt... dan loop je het risico dat je zaak gesloten wordt. Dus het is wel degelijk uh, naar beide... Kantengericht. Ja, een van de oorzaken natuurlijk van die financiële ondergang. Was een van de oorzaken hoor was nu natuurlijk juist die wat men altijd maar noemt dubieuze belastingmoraal in in, in Griekenland. Um, het, het, het, het, je was een hele vent als je geen belasting betaalde. <tiedacht> um... Ja, nou ja waar, waar dit heel erg mee samenhangt is, is natuurlijk ook een vrij zwakke positie van, uh, van werknemers. Um, hey, je hebt, je hebt uh, op dit moment een enorm hoge werkloosheid. Onder jongeren, onder de 25, uh, is ongeveer twee derde werkeloos. Dus je hebt een enorm uh, ja, arsenaal aan mensen die bereid zijn om onder alle omstandigheden... Werk aan te pakken. Maar Marloes, um, je zegt bereid, maar misschien ook wel gedwongen. Uh, ik kan me voorstellen dat een uh, werkgever tuurlijk? zegt tegen de werknemer... ja, wacht, wacht even, ik wil wel werken bij jou... maar ik wil wel dat de uh, premies af, afgedragen worden. En dan zegt die werkgever, jij ze net fietsen? Ja, nee, natuurlijk. Be bereid en uh, gedwongen. Uh, het is natuurlijk altijd uh, een moeilijk spel tussen een werkgever en een werknemer. Ja. Uh, waarbij je uh, allebei op een bepaalde manier... Uh, erin moet staan. Kijk wat ook, wat ook een rol speelt, is dat de Griekse economie voor een heel erg groot deel bestaat uit ja echt hele kleine bedrijven, ook heel veel familiebedrijven. Dus het komt heel veel voor dat de werkgever bijvoorbeeld de vader is en de werknemer uh, de zoon. Hè? dus dan, dan is het zo van, goh, je komt uh, een paar dagen per week bij vader in de zaak werken voor een paar honderd euro per maand. Maar je weet ook wel dat je vader zaak het heel erg moeilijk heeft. Ja. Dus ja, ga je je vader dan dwingen om, uh, om het allemaal netjes uh, op te geven. En dat weet uh, deze minister... je je denkt van hé, hey, we zijn er allemaal beter uh, af. Ja. Als we ja. Als dat... het gewoon even informeel regelen. En dat weet die minister natuurlijk ook. Is deze flinke taal niet eigenlijk helemaal bedoeld voor de trojka, waaronder de Europese Centrale Bank, om te laten zien, jongens, kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Element zit er uh, altijd wel een beetje in, maar aan de andere kant zou het natuurlijk heel veel oplossen voor de Griekse regering. Um, als als er veel minder grote, grijze of zwarte, hoe je het wilt noemen, economie zou zijn. Um, dan kunnen zij natuurlijk ook gewoon makkelijker begroten en makkelijker meewerken. Dus ik denk wel dat ze dat echt willen. Het is alleen ...ontzettend moeilijk uh, te realiseren. En, en wat, wat het gelijk moeilijk maakt... ...is dat juist door een aantal maatregelen... ...die de regering heeft genomen tijdens deze crisis... ...er dus zijn bijvoorbeeld een aantal belastingen verhoogd... ...daar is eigenlijk de prikkel om de belasting te ontduiken ook uh, vergroot. Hm. De financiële beloning op, op niet afdragen of bijvoorbeeld geen btw betalen... ...is groter geworden, dus er zijn vrij veel aanwijzingen... ...dat eigenlijk de zwarte economie daar ook groter mee wordt. Um, dus dat, dat spreekt elkaar ja. tegen. En um, ja, dat zal het heel moeilijk maken om dit te concretiseren. Ja. Er waren ooit plannen om al dat uh, illegaal in het buitengestalde... niet afgedragen belastinggeld allemaal terug te halen. Hè? Uh, ja, ja, dat heb dat je dat daar ooit weken. nog wat van vernomen? Nou ja, we zijn er wel mee bezig. Er circuleren allerlei... Uh, uh, ...lijsten met mensen die, waarvan bekend is dat ze vanaf 2010 ongeveer geld naar het buitenland hebben gebracht. Die worden daar ook op aangesproken. Het, het moeilijke is dat een deel van die mensen dat ook netjes aangegeven heeft. En die hebben dat gedaan niet omdat ze de belasting wilden ontduiken... ...maar omdat ze bang waren dat Griekenland uit de euro zou gaan. Dus die wilden gewoon hun spaargeld uh, redden. ja, Wat verder blijkt is dat er wordt wel gejaagd wordt op, op belastingontduikers... ...en ook op bijvoorbeeld grote ondernemers die... Uh, die op allerlei mogelijke manieren, hè, en via het buitenland, en via zwart, uh, zwarte constructies zeg maar de belasting hebben geteeld. Um, er worden ook mensen opgesloten en veroordeeld. Hè. Dus zitten de, de gevangenissen zitten vrij vol met, uh, met mensen met belastingschulden. Hmm. Het moeilijke blijft het echt uh, innen. Weet je wel? Want de staat ermee op als je iemand opsluit. Dat kost eigenlijk alleen maar geld als je vervolgens die, die schuld nog steeds niet kan innen omdat het geld weg is of omdat... Uh, mensen bijvoorbeeld zeggen van ja, dan moet ik eerst onroerend goed verkopen... Uh, maar niemand wil onroerend kopen op het moment, weet je. Die mensen blijven aan het verkopen, de waarde is ook heel erg gedaald. Dus dat, dat maakt het heel erg lastig. Dus je ziet wel dat er beweging is, um, een hoop discussie... maar helaas nog niet de concrete inkomsten voor de staat... die daar dan ook bij zouden moeten te horen. Nee. Nee, het begrip moedeloos begint niet met het te beschrijven, lijkt me zo langzamerhand. <hijen> Ja. Uh, nee, mensen klinken, mensen zijn daar ook depressief over. Ja. Dus, uh, hoewel het nu wel uitmaakt dat het zomer is hoor, weet je wel. Uh, ja, oh, boom, we eindigen en met het, de vrolijke noot. Het, het is een vrij goed toeristenseizoen, weet je wel. Er zijn vrij veel toeristen, dat ja. geeft de economie wel een oppeppertje. Um, ik, heb, ik heb diepere, diepste punten meegemaakt, maar nee, ze zijn niet okay. blij. Goed, Marloes de Koning, nsc correspondent We hadden het over het aanpakken van het niet betalen van sociale premies. Dankjewel. Graag gedaan. Pst. Eén minuut, het bejaardenhuis. Na die zes proefweken heb ik besloten om hier te blijven. En hier ben ik. Ik word uh, geholpen met aankleden, douchen. En dan uh, ontbijt wordt ook klaargezet. Nou, daarna kan ik al, al beginnen met... Mm. Ik ben aan het schrijven. Mijn vakgebied is dus fysica. Een beetje een mengsel van experimentele en van theoretische. Hier ben ik bezig met wat ik noem de finishing touch. Het is op een gegeven moment ook een soort druk... Dan verlang je naar het einde. Na het einde van het, van het verhaal. Dat was één Minuut gemaakt door Marije Schuurman-Hes... met medewerking van Domus Magnus. Een organisatie voor kleinschalige woonzorg. En meer verhalen uit het Bejaardenhuis... vindt u op onze site vpro.nl. Slash 1 Minuut. Van een van de knapste jongetjes van de klas is Nederland hard bezig de economische slimiel van Europa te worden. En er zijn nog nauwelijks economen te vinden die nog een cent geven voor het bezuinigingsbeleid van het kabinet. Deze week praten wij met eigenzinnige denkers over hoe zij de Maleisen willen bestrijden. Vandaag bestuurskundige Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer. Goedemiddag, mevrouw Stuiveling. Goedemiddag, bedrijfskundige. Oh ja, bedrijfskundige. bedrijfskundige. Moeilijk hè? In elk geval geen te econoom. Dat nee, was even belangrijk econoom. om te melden. Ja. Ja. En de vraag is hoe erg dat is. Om geen econoom te zijn om uit deze crisis te komen. Oh, Met de bedrijfskunde kom je ook een heel eind, hoor. Dat ik. Ja. Ja. Uh, We leggen elke gast uh, deze vraag voor. U als eerste dus. Als ik minister-president was, dan wist ik het wel. <hijen> nou, ik geloof niet dat iemand echt de, de wijsheid in pacht heeft. Maar ik zou in ieder geval als leiderschap van het kabinet... Uh, erg inzetten op innovatie. En dan met name innovatie in de uitvoering. Mm -hmm. Dus inzetten op de kwaliteit van de uitvoering. Uh, wat we zien is dat er heel veel plannen zijn. Uh, maar er is een enorme vertragingsfactor om die plannen ook uitgevoerd te krijgen. Dat is normaal. Uh, wil je in een een organisatie laten veranderen... dan heb je tijd nodig om met de mensen mee te krijgen. En bovendien moet je even heel goed weten... zeker als je plannen hebt om bijvoorbeeld... hele grote decentralisatieoperaties te doen... Mm -hmm. dat het hele traject zo wordt ingericht... dat degene voor wie je het doet... niet te dupe worden van dat je die reorganisatie... niet helemaal goed in elkaar zet. Nee. Nou is die, uh, die decentralisatie van, die rijk, van dat Rijk... Die, die, die, die bestuurlijke hervorming misschien niet zo'n heel goed voorbeeld... om de lagere overheden juist roepen, we hebben zoveel op ons bord al... van allerlei taken die naar ons toe komen. Laten we dat nu eventjes in de ijskast parkeren. Maar heeft u een voorbeeld van wat je zo zou kunnen doen... en waar je goed winst kan halen? Nee. <laughs> dat kan gewoon niet. Er nee, is op het sowieso overal moment... tijd voor nodig. En vaak is de tijd niet de juiste tijd. Nou ja, um, Nederland heeft een paar dingen waar ze goed in zijn. Uh, een van de dingen is overleggen. En op het moment dat je wat rijker wordt... kan je je permitteren om de tijd te nemen om te overleggen. En op het moment dat je moet uh, terugschroeven... dan is de cultuur dat je gaat overleggen. Maar dan heb je eigenlijk de tijd niet om goed te overleggen. En toch moet je dat doen. Um, want je kwaliteit van je democratie is ook wat waard. En hoe dus... verkoop je dat dan? Nou ja, want laten we er dan nog steeds even van uitgaan... Ja. dat u de minister-president was. Ja. Hoe verkoop je dat dan om te zeggen... jongens, we hebben wel niet meer tijd, maar we nemen hem omdat dat voor de toekomst beter is. Ja, en ook omdat het voor de zekerheid die je de mensen kunt bieden uh, beter is. Wat je nu ziet is even de, de stagnatie in de consumentenmarkt. De stagnatie eigenlijk van mensen die ja, een beetje kijken van wat, wat gebeurt er omheen. We komen uit een periode waarin mensen dertig jaar vooruit ongeveer zekerheid hadden. Op de woningmarkt, op de pensioenmarkt, met hun werk. En dat is uh, vrij acuut afgenomen. Um, een cold turkey... Uh, en iedereen zit dus een beetje te kijken wat er aan de hand is. En als je mensen dus niet op een of andere manier... en op de woningmarkt en op de pensioenmarkt weer uitzicht kunt bieden... misschien niet voor 30 jaar, maar wel voor tien jaar... dan denk ik dat ze zelf mans genoeg zijn om weer te gaan bewegen. Mm -hmm. Maar die zekerheid moet je ze op een of andere manier bieden. En dat is niet iets wat je overnacht kunt doen... maar daar moet je aan werken. Nou is het zo dat u... Wat was het? Sinds 1999, meen ik al president van de Rekenkamer ja. bent. En wij kunnen ons toch zo voorstellen dat u in die tijd al menigmaal kabinetten geadviseerd heeft over dit soort zaken. Ook gewezen heeft op het belang van herstructurering van innovatie. Kennelijk is er nooit geluisterd en dan is ineens de crisis daar. Ja, dan is het niet de goede tijd en dan heb je geen tijd meer. Wat is er met nee, die adviezen nou ja. gebeurd? <laughs> um, er is een verschil tussen uh, organisaties die moeten veranderen of organisaties die acuut moeten veranderen. Um, zeg maar, de bekende uitdrukking... je moet het dak repareren als de zon schijnt. En het dak is dus niet gerepareerd toen de zon schijnt. Toen de zon schijnt. Want dan schijnt. heb je in de gaten dat dat gerepareerd moet worden. Dat is natuurlijk. Exact. Hè, er was, het ging allemaal goed. Ja, maar dan en... komt de dakbedekker mevrouw Stuiveling... die als ja. enige daar wel op wees en dan nou ja, luisteren ze dan wij naar. Wij dus nee. wel een paar dingen op dat punt. Maar als ze dat dan niet doen... Uh, kijk, dan, dan gaat er ook nog niks mis... Het gaat pas mis als je dan vervolgens onder druk komt te staan... en eh, terug moet snijden. Een voorbeeld. Eh, we hebben een jaar of acht geleden gezegd... denk erom, u heeft veel te veel beleid... en niet de capaciteit om dat uit te voeren. Um, eh, voor de uitvoering zijn mensen, ja. tijd en middelen nodig. En alle beleid samen... Kan absoluut niet uitgevoerd worden door de aanwezige mensen tijd en middelen. Dus gaat u nu alstublieft terug in het beleid, of zorgt dat er meer mensen geld en middelen komen. Hm. Nou, die mismatch, dat gat tussen beleid en uitvoering, die was er dus toen in 2008 de crisis kwam. Dan moet u zich voorstellen dat daar overheen nog een keer die zaak terug moet in mensen geld hm. en tijd. En tijd heb dat... je dan plotseling niet. Nee, U richt dat uh, aan het kabinet. Ja, naar aan de Tweede Kamer en aan de, de Eerste kamer. kamer. Maar vooral de Eerste Kamer, want dat is nou juist de instantie... <gif> die daarop moet letten. Nou, dat is niet helemaal Uitvoerbaarheid waar. van wetgeving. Ja, goed, dat is uitvoerbaarheid dat al van al wetgeving. Maar er is ja. een misverstand om te denken dat alles in wetgeving zit. Nou, ja, oké, okay, veel beleid uh, nee, nee, in wetgeving. Nee, heel veel beleid zit helemaal niet in wetgeving. Dat zit in beleidsnotas, in afspraken... Um, als wij organisaties onderzoeken en we vragen wat zijn uw taken... en hoeveel mensen, middelen en tijd hebt u om dat uit te voeren... en mm -hmm. klopt het ongeveer bij elkaar... dan is er eigenlijk geen organisatie zegt het klopt allemaal. En er wordt ook vaak aan organisaties niet gevraagd... Nee. kan dit er nog bij, kan dat er nog bij. Als u zich herinnert in mei, de discussie over de toeslagen... Ja. Uh, die Belastingdienst was totaal overbelast het, het, en overbevraagd. Uh, de fraude met de, met de huur- en zorgtoeslagen, waar, waar zij niet... Ja. Adequaat op konden reageren. Nee, nee, maar dat, is, dat gaat terug naar een periode dat die toeslagen allemaal bij de Belastingdienst kwamen. En ze eigenlijk gaandeweg ontdekten dat geld innen echt een andere tak van sport is dan geld uitdelen. Hm. Uh, en dat ze daar even tijd voor nodig hebben. Waar ik laat ook en een mensen. beetje moeite mee. Ja, ik hoorde net ja. geld in. Nou ja, het is moeilijk. Ja. En als je dus een taak krijgt waar je niet precies weet hoe het moet. Uh, dan moet je even de tijd krijgen om dat goed op te zetten. Ja? En dat, dat geldt dus nu eigenlijk voor elke uitvoeringsorganisatie. Als die geconfronteerd met een drastische wending die ze moeten doen... dan moet u toch echt het beeld van de tanker op zee hebben. Ja. Kapitein roept uh, linksom verlegde koers ja, in de machinekamer, dat, dat gaat niet 1, 2, 3. Ziet u eigenlijk al een begin van een omslag dat dit indaalt... Oh, en dat dat blijkt uit gedrag van overheden en van overheidsdiensten? Nee, ik, euh, euh, ik ben er nog niet van overtuigd dat het bij de politici tussen de oren zit... dat de kwaliteit van de uitvoering van hun plannen, van hun ideeën... Um, doorslaggevend is voor wat er terechtkomt van uh, wat ze hebben besloten. Toch hoor je met enige regelmaat, vooral aan het begin van een parlementaire periode, hmm. en daar gaan we nu eens echt op letten. Wordt ja, maar heel opletten. Maar opletten is nog iets anders dan kijken, opletten in de termen van is er ook een goed plan. Hmm. Bij alle decentralisatie uh, zou je een plan moeten hebben, niet alleen een bestuurlijke afspraken, maar ook werkelijk een uitvoeringsplan. Als ja. u zich voorstelt bij de AWBZ, dan gaan er mensen dadelijk over... naar de gemeente, naar de wetenschappelijke ondersteuning. Ja. Ja, dus een aantal mensen moeten opnieuw beoordeeld worden. Ja. Nou, afhankelijk van hoeveel mensen dat zullen zijn... komen er dus wachtrijen bij de WMO-loketten. Dat kan niet anders. Ja. Dus daar moet je wel even over nadenken. Als je kijkt naar de jeugdzorg... Die overgaat naar de gemeentes. Kijk, uiteindelijk moet je het zo inrichten dat de gezinnen niet te dupe worden. Uiteindelijk moet je het zo inrichten. U ziet nu aankomen dat dat wel gaat gebeuren op vele nou, terreinen. Wij omdat zien een, een... onvoldoende rijpe plannen, mm -hmm. uitvoeringsrijpe plannen, om mee te kunnen bepalen en mee te kunnen praten over. Er zijn wel risico's, maar dit lijkt op zichzelf een aanpak die zou kunnen slagen. Hm. Heeft We zien u een goede voorbeeld... bedoelingen, maar dat wil niet zeggen... dat die goede bedoelingen ook nee, gaan leiden precies. tot de goed zorg... Drap. voor de mensen die eraan hangen, dat die centraal staan. Ja. Heeft u een voorbeeld waarbij u zegt... kijk, dit komt in de buurt van wat ik bedoel, uh, hoe het zou moeten. Wat eventueel zou kunnen dienen als opvoedkundig goed voorbeeld... voor die overheden? Um, nee, en dat is lastig op dit moment... omdat er dus tegelijkertijd uh, innovatie zou moeten zijn... Um, op welk gebied? Nou, um, we hebben de mogelijkheden met de digitale snelweg... om allerlei administratieve afspraken op een hele andere manier in te richten. En wat je dus voorbeeld? Want dat is zo'n nou, zin. Um, um, je zou met open, met, met open gegevens... Uh, informatieuitwisseling tussen gemeentes en het Rijk... heel anders kunnen inrichten dan... Uh, allemaal rapportages waar je pas over een half jaar wat cijfers hebt... en over een anderhalf jaar moet praten over twee jaar terug. Dat kan veel beter real life. Ja, sorry, dat zijn allemaal Engelse termen maar altijd in die digitale wereld. Um, en je ziet dat ze dus niet de kansen grijpen om tegelijkertijd met de beslissing dat het anders ingericht wordt... ook veel innovatiever met elkaar om te gaan. En waarom grijpen ze die kans niet? Nou, Kunt u hen niet? U zult niet de enige zijn, maar u, u zit oh ja, hier het, en u het, bent het wel zou... belangrijk. Waarom, waarom nemen ze dat niet van u aan, dat dat van groot belang is om dat te doen? Omdat um, het lastig is... Um, en daarom zeg ik, de Mr. President zou daar leiderschap in moeten tonen... en ook de toonhoogte moeten bepalen daarvan... om het lastig is als je toch al... Uh, vervelende dingen moet doen, moet snijden, moet reorganiseren... moet veranderen, om dat ook nog eens een kans te zien. Het is moeilijk om, als je met lastige dingen bezig bent... te beklemtonen dat lastige dingen ook samen nog een kans kunnen ja. bieden. Nou, nou Deze minister-president doet dat nou juist wel. Die staat af en toe te juichen terwijl het hele land huilt. En dan zeggen ze, ja. God, wat de, maar hij, ziet, dat hij het, ziet altijd weer de zonnige maar het kant zou fijn van dingen zijn Als de inhoud van dat juichen dan een keer over ja, maar daar gaat innovatie... Het om, en de kwaliteit van de uitvoering misten. zou gaan. Maar ja. als dit dus allemaal... Uh, helemaal goed, dat is natuurlijk onzin om dat te verwachten. Maar als dit veel beter zou gaan, ja. wat zou dat dan bijdragen... aan het oplossen van deze malaise? Is dat het herstel van vertrouwen, is dat het belangrijkste element? Nou, dat is één van de belangrijke elementen. Uh, er is al weinig vertrouwen. Mm -hmm. En als deze operaties niet goed begeleid en uitgevoerd... en met goede mensen en middelen en tijd dat het zorgvuldig kan worden gedaan... dan zal het vertrouwen alleen nog maar verder... Afbrokkelen. Want het zijn juist de zwakste mensen die op die systemen aangewezen zijn. Ja. En die dus aangewezen zijn op gemeentes die geholpen worden om het goed te doen. Ja. Kijk, wij, wij gaan niet als rekening over de beslissing over de decentralisatie. Maar we gaan er wel over of het goed wordt uitgevoerd. En daar kunnen we proberen met ons werk zo goed mogelijk, ja, weliswaar langs de zijlijn, maar hard te toeteren dat dat moet gebeuren. U heeft uh, veel contact met uw collega's in het buitenland, hè? Mag ja. ik aannemen, en ja. misschien zelfs wel buiten de Europese Unielanden? Ja, hoor, ik ik ja. landen? Ja, met alle landen in de wereld. Maar laten we ons dan misschien even beperken... nou, waarom ja. eigenlijk tot de Europese landen? Want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Die, die, die economische uh -huh. crisis is niet alleen uh -huh. in Nederland. We doen het nu wat slechter, maar... En wat, wat, wat, wat, wat leren jullie van elkaar? Pikt u iets op van hen over hoe zij proberen hun regeringsleiders... te doordringen van het belang van... van uh, dat een, een leuk beleid bedenken niet goed genoeg is... dat je ja, ook er we, zeker op moet letten dat het goed uitkomt. We zijn eigenlijk allemaal met hetzelfde bezig. En wat we dus heel veel doen, is um, bij elkaar ook kijken... Uh, als wij een zaak hebben, uh, dan vragen we aan een aantal landen... die we denken dat daar ook mee bezig is geweest, of bezig is... hebben jullie toevallig al wat lessen. Mm -hmm. En we weten bijvoorbeeld van de jeugdzorg, de Deense les. Mm. En toevallig van de Vira... Ook een Deense les. Ja. En dat, dat, ik, ik... Even de jeugdzorg, dat is leuk. Ja, nou, dat eventjes... ja. uh, wat kunnen we leren van het, uh, jeugdzorg Denemarken? nou um, uh, In Denemarken zijn ze uh, een aantal jaren geleden overgegaan... tot decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeentes. Mm -hmm. uh, en daar hebben ze nu onderzoek gedaan naar wat is daarvan terechtgekomen. En dan blijkt dat er een paar dingen toch niet helemaal goed zijn gegaan. Althans onvoldoende zijn, scherp zijn, uh, doordacht. Um, wat bijvoorbeeld? Nou, dat er verschillen zijn in de uitvoering tussen gemeentes... dat was voorzien, hm. maar de verschillen waren wel heel erg groot. Niet voorzien. Uh, en ten tweede, um, de kwaliteit van de uitvoering... tussen de grotere gemeentes en de kleinere gemeentes... de professionaliteit was ook een punt van zorg. Um, en bovendien um, konden gezinnen niet altijd uh, um, zeg maar, zichzelf terugvinden... in hoe het precies uh, hm. liep. Mm -hmm. En hoe kunnen wij dan voorkomen bij de operatie die in Nederland uh, op stapel staat... Om welke fouten kunnen wij voorkomen? Nou, wij kunnen dus op het moment... want er is dus nog geen uitvoeringsplan. Er zijn bestuurlijke afspraken, maar ja. mm -hmm. het niveau... waarop dit soort dingen bekeken kan worden, ja. is er nog niet. Nee, het is nog niet te laat dus. Nee, dan leggen wij deze ervaringen ernaast... Uh, en zullen proberen uh, de plannenmakers erop te wijzen... dat mm. er ervaringen zijn waar ze rekening mee kunnen houden. We hebben bijvoorbeeld ook een, een verhaal van de Engelse collega... die heeft naar... 30 reorganisaties gekeken... of er nou uitgekomen was wat de bedoeling was. Mm -hmm. uh, en, en bij 29 van de 30 kon hij het niet nagaan... want er was geen uitvoeringsplan gemaakt... waar hij het aan kon toetsen. toetsen ja. En pas maar bij 1 was er een goed plannen gemaakt en konden ze ook toetsen achteraf... dat dat plan was uitgevoerd en dat het had gebracht wat het plan had verwacht. Als ik het zo hoor, leren jullie meer van elkaars fouten... dan dat je leert van wat er ergens al enorm ja, geslaagd is. en zo. Oh ja, dat nou, we, nou, wat, wij Die blauwdruk leren, nemen we over. Oh ja, wij willen die spiegel dus dan <laughs> voorhouden. Dat begrijp ja. ik, ja. Uh, en wordt er, met... Heeft u het idee dat dat al... Um, um, geland is bij de beleidsmakers hier? Um, we zijn daarover in gesprek en we hopen uh, dat ze luisteren. Niet iedereen luistert natuurlijk in dezelfde mate. Want nee, ze, maar u praat met ze nu, kijkt ze aan. Wat, wat, wat krijgt u voor, uh, voor lichaamstaal terug? Van we zetten dit uit, die mevrouw Stuiveling met het verhaal... en we gaan lekker uh, uh, verder met de orde van de dag, of? Nee, dat hangt er vanaf. Uh, uh, politici uh, hebben het er moeilijk mee, want hmm. die willen doordenderen met hun plannen. Uh, maar zodra je op het niveau komt van de uitvoerende diensten zelf... Uh, dan voelen ze zich erg gesteund. Mm. Uh, dat hun praktijkervaringen uh, uh, een plek vinden in onze rapporten ja. en dat wij het dan bespreken met uh, de politiek. En we proberen ook de mensen, ik zou zeggen, op te stoken van die uitvoerende diensten, dat ze uh, hun politici goed bij de les houden... en dat ze signalen afgeven als ze denken dat ze het werkelijk niet aankunnen. Het is dus, als u, als u dat uh, vergelijkt hè, met de collega's in het buitenland... overal zijn die problemen, nu is de nu op dit moment in het land... dat alles wat er nu zo slecht gaat hier... en het feit dat wij het slechtste jongetje van de klasantwoorden zijn... dat dat allemaal de schuld is van het kabinetsbeleid. Want kijk, de landen om ons heen doen het beter. Nee, dat kan ik niet onderschrijven. Nee. Want dat, dat doen ze beter. Dat wordt afgemeten aan een heel beperkt aantal criteria. Nee. Uh, dus dat, dat lijkt mij alleen maar aan het economisch criterium... van misschien werkgelegenheid en economische groei. En dat, dat argument dat uh, deze, dit kabinet, deze regering... veel geërfd heeft uit het verleden... en ze dus niet verantwoordelijk zijn voor alles wat er nu aan de hand is... spreekt ik u dat rot. aan? Uh, uh, dat is altijd zo. Hm. Maar dat komt mee omdat ik een, uh, eerder al zei... Hm. onze democratie vergt tijd. Hm. Dus uh, de beslissingen van eerdere kabinetten... komen nu pas in de uitvoeringsfase. en uh, Het gaat dus niet over 6 miljard... maar het gaat over de optelsom van een heleboel meer miljarden. Ja. Ja, vier, vier, en nu vier, pas zit je in de fase dat je misschien wat uitvoering ziet... komen van plannen van drie of... Zeg, beslissingen van drie, vier jaar geleden. Geduld helpt eigenlijk wel bij het, bij het uh, uh, komen uit de crisis. Je hebt geduld uh, nodig. Nou, In ieder geval heb je de bij... tijd nodig om het goed te doen. Ja. En je moet vooral niet geduld hebben, ja. maar je moet aandacht hebben en uh, een nee, plan hebben wij en een richting hebben, hebben. Ja. totdat wij de mensen daar hebben. de richting hebben. Ja. Nu ja, bent maar u geen econoom, dat, he? dat maar... je het ook goed moet uitleggen. Ja. Nu mm -hmm. bent u geen econoom, dat weet ik wel. Maar U houdt zich al 28 jaar met dit beleid bezig vanuit de Rekenkamer, van de ja. laatste zoveel jaar als president. Maar het koor van al die economen die roepen: ophouden met die bezuinigingen, investeren. Zegt u ja? Dat dat is gewoon echt de ultieme wijsheid op dit moment. Uh, ja, dat zijn natuurlijk de enorme risico's van de economie... als er niet op een of andere manier... weer gang in gebracht wordt... Hmm. met wat verder rijkende perspectieven... dan krimp, krimp, krimp, krimp, krimp. Hmm. Uh, daar kan ik me heel goed in vinden. Waar maar gaat... tegelijkertijd... Hmm. Um, um, moet bij die bezuinigingen dus gekeken worden... Dat je, dat je niet de organisaties kapot bezuinigt. Is dat waar u op gaat letten nu bij de komende miljoenennota... als rekenkamer natuurlijk? En dan laat ik vragen, waar gaat u het meest op letten? Nou, we gaan het meest op letten op uh, de decentralisatieplannen. Of die uh, realistisch zijn en de mensen niet in de steek laten. En we gaan het meest letten op de risico's uh, van de overheidsfinanciën. Want je kan natuurlijk overal nog garanties afgeven... Uh, maar uiteindelijk komen die garanties wel een keer terug bij de... Dus de, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, daar gaan we ook zeker op letten. Hartelijk bedankt, Saskia Stuifeling. Graag gedaan. President van de Algemene Rekenkamer. Zij was de eerste in onze reeks deze week. Uh, eigenzinnige denkers over hoe uit de malaise te komen... en waar je vooral op moet letten en vooral de nadruk aan moet geven. Bedankt en Gernitz. Dank u wel. Na het nieuws bij u terug met cultuur en met ons juridisch panel... schuld en boete. Tot zo. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. De Nederlandse missie in Kunduz in Afghanistan zit erop. De laatste militairen trekken zich nu terug.